Slapen, of ga je straks naar huis Je hoeft het maar te zeggen Want dan breng ik je wel thuis Blijf je bij me Dan schenk ik nog wat in Maakt niet uit hoe laat het wordt Ik heb het hier met jou wel naar mijn zin Is het zondag, dan hoef ik er niet uit Nou dan slapen we toch lekker even uit En mocht de zon gaan schijnen, dan gaan we ergens heen En als dan straks de avond valt, vraag ik jou meteen Blijf je slapen of ga je straks naar huis Je hoeft het maar te zeggen dat... Nog een